Uur. Jelle er met het NOS-journaal. De politie heeft een deel van het centrum van Purmerend afgezet. Midden op straat ligt een voorwerp dat op een handgranaat lijkt. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het voorwerp. Het ligt niet ver van een coffeeshop en een shisha-lounge. De afgelopen dagen stond al meermalen politie voor de deur van de twee zaken. Ongeveer 100 gele hesjes demonstreren in Hilversum bij het gebouw van de NOS... Ze zwaaien met omgekeerde Nederlandse vlaggen... en roepen leuzen als nos fake news. In toespraken vragen ze om toegang tot talkshows... van Jinek, Pau en de wereld draait door. Ook willen ze eerlijke berichtgeving... over gele hesjesprotesten in Frankrijk. Volgens hoofdredacteur Marcel Gelouf laat het NOS-journaal zien... wat er in de wereld gebeurt vanuit verschillend perspectief. De Duitse bondskanselier Merkel heeft zich op de veiligheidsconferentie... in München uitgesproken voor een sterke NAVO... Volgens haar dreigen internationale samenwerkingsverbanden uiteen te vallen. Er zijn veel conflicten die we samen moeten aanpakken, zei Merkel. Het Militair Bondgenootschap noemt ze een anker van stabiliteit in stormachtige tijden. Ze vindt verder dat de VS zich niet te snel uit Afghanistan moet terugtrekken. In haar toespraak op de conferentie in München riep ze verder China op tot ontwapening. En acteur Bruno Gans, de man die Adolf Hitler speelde in Der Untergang, is overleden. De film De Untergang uit 2004 gaat over de laatste tien dagen... van de nazi-leider. Gans werd geprezen om die rol, maar hij kreeg ook kritiek... omdat hij Hitler te menselijk neer zou hebben gezet. Bruno Gans werkte met grote regisseurs als Werner Herzog... Wim Wenders en Francis Ford Coppola. Hij overleed in Zürich, hij was 77 jaar oud. En dan het weer, op veel plaatsen schijnt de zon... in het noordwesten en noorden bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden.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 Het is uh, voorjaarsvakantie en vandaar uh, begonnen we met deze van Madonna en de Holiday. Zandvoort, een hele goede middag. Ja, mocht je onderweg zijn uh, naar de wintersport Oostenrijk, Frankrijk. De ANWB waarschuwt voor uh, grote heftige files die daar uh, zijn op dit moment. En uh, in Oostenrijk staat zelfs een file van meer dan 10 kilometer. U bent gewaarschuwd. Zandvoort op zaterdag gewoon uh, in zijn eigen hond. Aan de Tolweg 10a, wij zijn niet op vakantie, wij zijn er gewoon. Goedemiddag Albert-Jan en ja. hallo luisteraars. Ja, wij zijn gewoon verkouden. Ja, <laughs> dat wel. Enorm. Enorm. Enorm. Dus da daarvoor alvast onze excuses. Goed, maar we zijn er wel. De Zandvoort op zaterdag drie uur lang. Uh, weer een vol programma. Allereerst uh, hebben we, uh, dankzij onze connecties bij de RAI in Amsterdam... een drietal, uh, se drie setjes van uh, vrijkaarten, dagkaarten... voor de huishoudbeurs weten te bemachtigen... Dus we drie keer twee uh, vrijkaarten voor uh, de, de, zoals gezegd, de huishoudbeurs. En daar is natuurlijk ook de negenmaandenbeurs bij ingesloten. Is het gewoon uh, één geel, één pakket. Uh, dat is dus één pakket. Dus we hebben drie setjes van twee kaarten. Hoe dat allemaal uh, verloot gaat worden onder de luisteraars en kijkers niet te vergeten... dat uh, zal mijn collega Rob u later in het programma gaan uitleggen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard uh, wordt er uh, gevoetbald vandaag. Thuis speelt SV Zandvoort tegen AMVJ. En die wedstrijd begint om drie uur. En we gaan om tien over drie voor de eerste keer live schakelen met Duitjesveld. Want daar is voor ons aanwezig Joop van Is om live verslag te gaan doen van deze wedstrijd. Uh, we hebben ook tennis, wat we voor u volgen. Uh, de eerste halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi. Tussen de Fransman Monfils en Medvedev, de Rus. Die wedstrijd begint niet eerder dan drie uur. Maar we zullen de tussenstanden uh, zeker u niet onthouden. En vergeet niet vanavond uh, Van Kessel live in Zandvoort... bij, uh, bij uh, Lauw en Hardy. Dus uh, vanavond uh, lekkere muziek. Tergehoren, en het begint allemaal uh, om negen uur... Van Kessel, uh, de Zandvoort, treedt weer op in eigen... Uh, hoe noem je dat? thuiswedstrijd, hè? Ja, ja thuiswedstrijd. Moment. Gusseltheid. Dat was die alweer. Goed, uh, wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... Blijft het weer zo? Wordt het nog mooier strandweer? Wordt het, ja, ik zie allemaal alle zonnebrillen door het dorp lopen. Blijft het weer zo? Wordt het nog beter? Wordt het wat minder? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Half vijf het dier van de week. We hebben deze week Rocky in de aanbieding. En uh, Rocky zoek, is driftig op zoek naar een eigen thuis. Het gedicht van de week, Rob. Nou, daar was ik gauw uit, hè? Ja, want... En, wa waarom <laughs> was ik daar alweer zo gauw uit? Nee, omdat ik van de week uh, jarig was, ja, uh, Albert-Jan. Je bent verjaard, hè? Verjaard, ja. En je bent nu... Uh, een halve eeuw. Een halve eeuw. Vijftig geworden afgelopen woensdag. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dat gaan we natuurlijk even vrolijk vieren... tijdens het gedicht van de week. En uh, onder de passende titel Rob, vijftig jaar. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoort nieuws in het kort. Uh, Pit Report, uh, tennis had ik al gezegd, uh, drie maal twee kaarten voor de huishoudbeurs. Daar later in de programma ook meer over. En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En onze burgemeester Niek Meijer heeft uh, medegedeeld dat hij per september uh, weggaat uh, hier uit Zandvoort. En de profielschets staat nog steeds open van de gemeente. Ja. Dan kan je laten, laten horen, zeg maar, wat je, jij wil van een burgemeester. Wat jij verwacht van een burgemeester. Ik, ja, precies. Verwacht. Ja, verwacht. Heb jij hem al ingevuld of niet? Nee, ik heb hem nog nee, niet Nee, ik ingevuld. ben er van de week mee bezig geweest. Ja. Gewoon doen. Okay. Maar misschien heb je daar straks meer nieuws over. Nou, oh, gaan we zo beginnen. Oké. Hier is say my name. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you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 En ook dit was weer een uh, plaatje van de Hitfabriek. We hebben het over uh, David Ketta. En uh, waarschijnlijk komt de plaat vanavond ook nog heel langs in de Eurobreakdown. Tussen 7 en 9 wordt hij uitgezonden bij uh, CFM. Met de 40 beste platen van Europa op een rij gezet. Door uh, onze collega Mike Bule. Tussen 7 en 9 de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown. Wij zeggen Zandvoort een goedemiddag en geniet van het mooie weer hè, vandaag. by the wreck of the I knew he must have been about seventy I when I was strong playing my favorite song and I could tell it would be long CFM Salfords Met John Jet en de Blackhearts. En I love rock and roll. Wat een heerlijke klassieker. 17 over 2. Salvoort, nogmaals een hele goede middag. En jawel, ik ben weer een jaartje ouder geworden. En als je ja. 50 wordt, Albert dan. Ja, doe jou. ja, Dan heeft het uh, wel een aantal voordelen natuurlijk. Ja, Zo'n 50-plus pas kan je volgens mij aanvragen ergens. Ja, en uh, ik kan jou meenemen naar uh, Cinema Nostalgie op de middagmiddag. Ja, dus daar mag ik heen. Hey, nou, hey. Hey, gezellig. Dan heb ik tien jaar op moeten wachten. Da daar zijn we eindelijk. Dus, nee, hartstikke leuk. Even ander nieuws. Goed, in, de, in het eerste ondergaande voorjaarszonnetje van het jaar heeft wethouder Ellen Verhey afgelopen donderdagmiddag het vernieuwde van Venemaplein officieel geopend. Met een vette knipoog naar Valentijnsdag en haar liefde voor Zandvoort stond ze stil bij het ontwerp dat het landschapsarchitect MTD op basis van de wensen van omwonenden had uitgewerkt. Vervolgens werden de belangstellenden verzocht om mee te lopen naar Boulevard de Vauvais... voor de opening van de foto-expositie Sunset Boulevard. Dat gebeurde met de onthulling van een foto van de Zandvoortse zonsondergangfotograaf Bob Blijenveld... die afgelopen najaar overleed en postuum aan de expositie deelneemt. De Zandvoortse kunstenares Donna Garbani Corbani heeft ter gelegenheid van Valentijnsdag... met een kunstwerk uit haar eigen tuin de Boulevard de Vauvais tijdelijk verfraaid. Het kunstwerk Opbloeiende Liefde was te... Tegelijkertijd een mooi de decor voor de officiële opening van het Plein en de fototentoonstelling Sunset Boulevard, de Boulevard de Vauvais... van 15 Zandvoortse fotografen, die afgelopen donderdagmiddag op het programma stonden. In een woning aan de markt van sint Straat heeft het in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Rond half twee s'nachts werd de brand door de bewoners ontdekt... en een vergeten pannetje op het vuur bleek de oorzaak... Moeder en zoon zijn door ambulancepersoneel nagekeken op onder andere rookinhalatie. De twee hoefden niet naar het ziekenhuis. Met name de keuken liep flinke schade op. De bewoners hebben de nacht elders moeten doorbrengen. En de kat is gered. En de kat is ook gered. Een verleden jaar verdween al een tankstation Geerlings bij de Watertoren. En vanaf maandag 18 februari om 5 uur s middags is het ook niet meer mogelijk... om bij de Tink-tankstation aan het burgemeester van Venemaplein te tanken. De beide tankstations maken deel uit van het plangebied Midden Boulevard Zandvoort... ...heeft vanaf dinsdag nog vijf tankstations over. De gemeente werkt al geruime tijd aan de herontwikkeling van het Van Venema Plein... ...en de directe omgeving. Realisatie hiervan zal de komende jaren plaats gaan vinden... ...en vooruitlopende op dit laatste zal de aanwezige tankstations sluiten. Alle onder- en bovengrondse zaken verdwijnen... ...en de locatie wordt per 1 maart 2019 schoon aan de gemeente Zandvoort overgedragen. Na overdracht aan de gemeente zal deze zorg dragen... voor herinrichting van het terrein, bestrating en of groenvoorziening. Tot zover. Dank u wel, dat was het Salvensnieuws uh, in de Korts. Hebben mensen nog gereageerd op de bericht over het uh, Tink uh, tankstation? Hebben wij vijf stations in Zandvoort? Ja, ja, ja nou, volgens mij is inderdaad uh, op het circuit ook nog een uh, pomp aanwezig. Nou, dus vandaar dat we op vijf stations komen. Blind man sat on a fence But I don't Why? want Keep coming up with love But it's so slashed and torn Why? De single van Queen en David Bowie. En under pressure. inderdaad. Alweer een gauw houden, maar wel lekker om weer eens uh, terug te horen. Goed, de politie heeft, naar aanleiding van diverse auto-inbraken. de afgelopen week in de Admiralenbuurt Oud en Nieuw Noord. een matrixbord met een waarschuwing op de Linneerstraat geplaatst. Nu wordt gewezen op auto-inbraken en gevraagd goed op te letten bij en bij onraad 112 te bellen. We signaleren een stijging van het aantal auto-inbraken en inbraken in Zandvoort Oud en Nieuw Noord. Om deze reden hebben wij een tekstbord geplaatst... om de bewoners en bezoekers om hun alertheid gev ge gevraagd. Daar, vragen we samen boeven, daar vangen we samen boeven mee, al dus een melding... op de Facebookpagina van de politie Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Het was de laatste weken dan ook uh, schering en inslag. Ramen van auto's werden ingeslagen en inhoud verdween. Er was natuurlijk alleen maar schade, ook als er niets in de auto lag. De politie hoopt met deze actie het inbrekerstuig snel in de kraag te kunnen vatten. Dus hoe meer ogen in de wijk, hoe beter. Ja, zo is het. Ja, ik woon in een gevaarlijke buurt, Albert-Jan. <laughs> dat merk je maar weer, he, Dat is De mensen die daar wonen, wonen bij jou in een gevaarlijke buurt. Ja, nee, ja dat, is, dat is ook weer zo. Dankjewel, Albert-Jan, voor het nieuws in het kort uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de App Store, Play Store of de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je kan ook kijken onder meer naar de nieuwe webcam op de boulevard hier in Zandvoort. En luisteren natuurlijk naar ZFM Zandvoort. Wij zijn er 24 uur per dag met een zee van muziek en een golf van informatie. En op deze zonnige zaterdagmiddag of maandagmiddag, als je naar de herhaling van dit programma luistert, kunnen we terug naar de jaren 80 met Deodato. En Fire in the Sky. Hoe is trouwens jouw vanertijdsdag geweest, Albert-Jan? Uh, heb je nog een heleboel brieven mogen ontvangen <laughs> Of niet? Of viel het een beetje tegen? Nee, ik ben een beetje uit de picture. uit de picture? Daarom ben ik ook bij de radio gegaan. Ja, ja, ja. livenl Ben denk, weer in de picture? Ik denk van, moet van de tv af. En dan ga naar de radio. Heeft nee. niet, Heeft niet geholpen. Nee, het was, yes. was een leuke dag. Maar het was wel, uh, ik heb wel een hele mooie actie gezien van een lokale uh, patatbakker. Uh, Naast die van uh, Huis in de Duinen. Ja, uh. dat was een geweldige actie. Wellicht dat we daar straks in het pro programma, verder in het programma... later in het programma nog even op terugkomen. Oké, okay, dankjewel. Weer maar eerst hebben we onder meer het weer. Blijft het zo mooi, Albert Jan? Ook op deze zaterdag... Ik loop niet op de dingen vooruit, Rob. Is het prachtig weer met flink wat zonneschijn. Maar in tegenstelling tot gisteren is er wel af en toe... een beetje sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur is met ongeveer 11 graden wel iets lager dan gisteren. En vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen en het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen is het ook prachtig weer met aanvankelijk nog wat sluierwolken. Het blijft droog en er waait een matige zuidenwind. De temperatuur is weer hoger en stijgt naar de graad of 13. Na het weekend zijn er maandagperioden met zon en wordt het een graad of 11. Dinsdag is er kans op wat lichte regen als een storing voor dichterbij komt. En met 9 graden is het ook wat minder zacht. De rest van de week gaan we weer volop profiteren van een nieuwe hoge drukgebied En de temperatuur loopt geleidelijk weer op naar zo'n 11 à 12 graden. Aldus Rico Schreuder. Nou, dat ziet er weer goed uit de komende dagen. www.ricoweer.nl of meteopagina.nl als je op de hoogte wil blijven van uh, de laatste nieuwtjes over het weer. Dat was het weer. voor. En als je sneeuw wil hebben, dan zou je toch echt uh, naar Oostenrijk moeten. En er zijn ook heel veel mensen vandaag uh, gegaan. Vandaar uh, heel druk op de weg in Oostenrijk en uh, Frankrijk ook trouwens. Meer dan 10 kilometer file kom je op sommige plekken tegen. Dus je kan gewoon beter thuis blijven en luisteren naar Siervam. It's known as a the <laughs> urban brewery, Ze doen het altijd goed op de Zandvoortse Radio. Ik paal horen je, de zingel van uh, UB40. En there's a rat in the kitchen. Ja, Afgelopen woensdag was het uh, Valentijnsdag. Uh, uh, donderdag, jij, of donderdag, donderdag, donderdag, donderdag, donderdag, ja. donderdag, En Jij hebt uh, geen, geen kaarten gekregen. Nee. Maar uh, andere mensen zijn wel verrast, uh, Albert-Jan. Ja, prachtige actie. Uh, een patatje eten, uh, het is voor zoveel mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar niet voor de bewoners van Zorgcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort die door de zenuwziekte MS veel kampen met slikproblemen. De Zandvoortse snackbarhouder Mimoen had daar een voor Valentijn een mooie oplossing voor bedacht. Mimoen runt de snackbar het plein in Zandvoort... en het leek hem een mooi idee om de bewoners op Valentijnsdag... te trakteren op friet en kroketten. Ik ken veel mensen daar en ze doen goed werk. En dat is toch leuk om friet uit te delen. Helemaal voor de bewoners die niet zo vaak meer buiten komen. En zo stond hij dus donderdagmorgen met zijn collega's... frietjes voor ruim 200 uh, mensen, 200 personen te frituren. Onze collega's van NHTV waren daarbij. De Homestyle nou, nou, nou, dan dus weer, weer, weer, <laughs> weer die reclame die ik vorige keer ook niet had. Dus ik praat het even vol. Maar goed, zo waren er natuurlijk veel meer acties. Maar deze was er echt wel even één om even bij uh, stil te staan... Didi, goedemorgen. Hallo. Heb je al trek? Ja, ik heb verzwinkt Ja. Maar liever een echt patatje. Natuurlijk, het liefst eet ze echte patatjes en geen gemalen. Maar door haar ziekte MS kan Didi dat niet goed meer eten. Vandaag worden zij en de andere bewoners van zorgcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort... getrakteerd op friet en kroketten op maat. Een Valentijns cadeau van Mimoen, snackbarhouder in het dorp. Het is best wel knap werk wat ze allemaal doen. Ja. En de bewoners, ja, die hebben het ook niet zo makkelijk. Ja, en ik denk nou, weet je wat, we kunnen ook iets leuks doen voor ze. Ja. Voor degenen die helemaal niet bij te kunnen komen. Ja. Nou, die hebben zeker het uh, trekje en een lekker patatje of een kroket. En hoeveel frietjes en hoeveel snackjes? Voor 260 personen. Zo. Dus uh, het is een hoop werk, ja. maar wel leuk hoor. De bewoners eten hier natuurlijk altijd gezond. En friet en kroket staan dus niet vaak op het menu. Is het lang geleden dat je friet hebt gegeten of een kroket hebt gegeten? Ja, twee, drie geleden. Mimoen en zijn collega's frituren en brengen de snacks. Voedingsdeskundige Monique maalt het vervolgens tot de juiste structuur. Ik ben aan het proberen geweest om een gladde patat te krijgen. En dat is gelukt. Dus niet echt gewoon aardappelpuree, nee, een echte ge gefrituurde friet... Maar dan gemalen. Ook mayonaise erbij? Dat krijgen ze ook erbij natuurlijk. Daar hoef je niks aan te doen toch? Nee, gelukkig niet. Dat kan iedereen eten. Lekker. Wat een verrassing. Wat een verrassing. Ja, eigenlijk. Wil je nog een korte Valentijnsboodschap geven aan iemand? Ah, iedereen die je Ja. Ga ze door wat een geweldige actie van het plein Mimoum. Dank je wel inderdaad voor het opzetten van deze actie. En heel veel bewoners zijn weer heel erg blij gemaakt op Valentijnsdag. Albert-Jan? Ja, nee, geweldige actie. Hartstikke leuk. Dus uh... Nee hoor, prima. Ja, helemaal goed. Dank ook aan de collega's van NA Nieuws. Zij waren ter plekke en uh, hebben deze reportage opgenomen. Hier zojuist hoorde op de Salfots Radio. Ja, en als het dan mooi weer is, morgen wordt het ook zo... Mooie stralende zonnige vo voorjaarsdag, zullen we het maar noemen. Ja, dan moet je natuurlijk best over het AC toekomen. Want de meeste paviljoens nou, daar zijn er inmiddels wel klaar voor. vijf jaar onpavio's die we hier in Zandvoort hebben. Zijn ook de andere pavio's er alweer bijna klaar voor. En sommigen gaan inderdaad uh, dit weekend al open, Albert-Jan. En uh, geniet ook van het mooie weer. Morgen ook weer een mooie zonnige dag, uh, dag hier in Zandvoort. Dus gaan we met z'n allen naar Zandvoort aan de zee. En hier is Billy Joel. Van, eh, ik leef mijn eigen leven. This is my life. Inderdaad, een uh, gouden we houden, zien we zo op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag met Billy Joel. En my life. Ja, nou heeft uh, van de week ook op Valentijnsdag trouwens uh, het circuit van uh, Zandvoort een uh, taart en een bos bloemen aangeboden gekregen. Van uh, Assen. Ja, onze ja. vrienden uit Assen. Onze vrienden uit Assen. Ja, ja, ja. ja. Echt een Valentijnsgebaar. Een uh, Valentijnsgebaar. Ik ben benieuwd uh, wat uh, Erik Wijs er echt van vond. Ja, nee, oké, okay, Ik bedoel, dat hij dat naar Nederland moet komen is zeker. Dat Zandvoort de eerste keuze is, is ook al zeker. Maar voor de rest is er verder helemaal niks zeker. Maar in ieder geval, het was een aardige baar van, van, van de ondernemers van uh, uh, circuit Assen... om uh, deze reis naar Zandvoort te maken. Om ja, dat was aan gebieden. Helemaal goed, ja, over het circuit gesproken. Ja, die 5 miljoen hadden we eigenlijk wel nodig. Ja, klopt. Vorige week, niet, vorige week, niet meer die week daarvoor, was er natuurlijk al wat rumoer om die 5 miljoen... Uh, maar goed, er kwam afgelopen week toch wel weer een reactie van de directeur van het... als de Formule 1 doorgaat dat weekend, Jan Lammers. Zandvoort heeft de komst van de Formule 1-circuit nog steeds in eigen hand. Hoewel minister Bruins van Sport niet bereid is 5 miljoen euro mee te betalen aan de Grand Prix... ziet beoogd toe sportief directeur Jan Lammers nog voldoende mogelijkheden. Zo zei hij in een interview met NH Nieuws. De internationale Formule 1-organisatie, de FOM in het kort... verplicht overheden om mee te betalen aan een Grand Prix... Het kabinetsbesluit dreigt dus roet in het eten te gooien... maar dat is volgens Lammers niet het geval. Ze, ze willen dat overheden substantieel bijdragen. En dat doet het kabinet wel, met vergunningen, veiligheid en verkeer. En dat kan financiële voordelen opleveren en dat is voldoende. Lammers baalt van de geruchten over de concurrentiestrijd... tussen Zandvoort en Assen. Zo blijft die tcq directeur Jos Vaassen... roepen dat Assen nog in de race is... en lopen de discussies op social media hoog op. Het is jammer dat er misinformatie naar fans gestuurd is... en dat er nog andere opties zouden zijn. Dan krijg je een soort Ajax-Veyenoord-kampenverhaal. En dat is niet nodig. We moeten überhaupt blij zijn dat er een kans is... op de Formule 1-race in Nederland. Zandvoort heeft tot 31 maart de tijd om alles rond te maken. En als dat lukt, wordt vanaf mei 2020 de race zeker drie keer verreden... in onze badplaats. Goed, uh, we gaan even uh, luisteren naar het interview wat onze collega's van NH hadden met Jan Lammers. Circuit Zandvoort heeft op zijn zachts gezegd een roerige week achter de rug. Een korte opzomming. Het kabinet wil niet meebetalen aan een Formule 1 race. Toch blijkt Zandvoort de enige optie te zijn in Nederland. Maar ondertussen blijft de concurrentie in Assen roepen dat ze nog steeds in gesprek zijn. En Jan Lammers werd gepresenteerd als beoogd sportief directeur. Genoeg om over te praten dus. Eerst maar eens over het mislopen van de 5 miljoen euro die minister Bruins van Sport niet wilde betalen voor een Grand Prix in de badplaats. En dat terwijl de internationale organisatie de FOM een rijksbijdrage wel verplicht stelt. Het is geen financiële eis die de FOM stelt. Maar de FOM eist, die stelt als voorwaarde dat de overheid wel substantieel bijdraagt. Dat doen ze. Natuurlijk vergunningen, veiligheid, verkeer. Dat zijn natuurlijk belangrijke zaken. En die kunnen ook financiële voordelen opleveren. En dat is... Op dat gebied in ieder geval voldoende. Dan Assen. Daar blijft directeur Jos Fase roepen dat het TT-circuit nog steeds in de race is. Ondanks dat Sandvoort zegt de enige optie te zijn. Ook op social media lopen de discussies tussen fans van beide circuits soms hoog op. Het is jammer dat er hier en daar wat misinformatie naar die fans gestuurd is. Als zouden er andere opties zijn. Dat is jammer, want daardoor krijg je een beetje een Ajax-Feyenoord-kampenverhaal. En dat is gewoon niet nodig. Ik bedoel, alle Nederlandse autosportfans die moeten gewoon blij zijn als er een Grand Prix in Nederland komt. Waar die ook komt. En als het woord ja is, dan staat gewoon de Nederlandse Grand Prix. En, en Zandvoort staat op de agenda. Zandvoort heeft tot 31 maart om alles rond te maken... Zodat dat het vanaf 2020 zeker drie jaar lang een Grand Prix mag organiseren ergens in de maand mei. Volgens Lammers kunnen de werkzaamheden aan en rond het ski ieder moment worden gestart. En ook financieel lopen er goede gesprekken. Op hoeveel procent zit wordt nu, zeg maar, voordat we bij de 100% zijn dat het definitief doorgaat? Ik ben mijn leven lang natuurlijk met autoracen bezig geweest. En dan leer je wel dat je je beste kunt concentreren op de bocht die voor je ligt. Uh, dan twee bochten vooruit te kijken. En, en we hopen dat straks die optelsom van al die onderhandelingen en besprekingen... dat dat straks een mooi resultaat geeft dat we het groene licht kunnen geven. En dat we gewoon al die racefans over heel, heel Nederland goed kunnen bedienen. Dat was het interview van onze mediapartner NH met Jan Lammers. Inderdaad, we gaan hopen dat het uh, gaat lukken voor 31 maart, uh, Albert-Jan. Ja, ze dus staan er klaar om uh, te beginnen met de verbouwen, dus uh, wie weet. Ik bedoel, de overheid levert wel een bijdrage, maar niet, niet zoals wij allemaal dachten... hier heb je 5 miljoen, ga je gang. Maar uh, aan, aan, aan uh, infrastructuur, aan, uh, aan uh, wellicht een opkikker op, op van het circuit... Noem maar op. Ik bedoel, we hebben er allemaal baat bij. Weet je wat mij trouwens uh, gistermiddag uh, opviel? Nee. Had ik echt het idee dat ik een Formule 1 auto op het circuit hoorde. Meen je niet? Echt dat gillende geluid. Word je dat niet onrustig? Dus ik weet niet uh, wat er daar gebeurd is. <laughs> <laughs> of ze alvast een klein beetje aan het oefenen zijn. Maar uh, ja, we houden het uiteraard in de gaten. Mocht daar meer uh, nieuws uh, over zijn, weer een liedje van die moment. All the pills on your table for your own love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. 7 9 ga je weer horen bij CFM Sofort. De Euro Breakdown gepresenteerd door collega Mike Bulet. En hij zet ze weer voor je op een rij, hè? de 40 beste plaats van geheel Europa. En deze, die stond al een uh, tijdje op uh, nummer 1 in onze eigen Europese hitlijst. En volgens mij zal dat vanavond ook weer het geval zijn. We hebben het in ieder geval over uh, deze single die je zojuist hoorde. Calvin Harris en The wreck and en Giants. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur... en daar zijn Albert-Jan en ik nog uh, twee uur lang met uh, Zandvoort op zaterdag... op deze zonnige zaterdagmiddag. En de laatste voor drieën, dat was de klassieke van Anita Woorts.